10 Uur, aan Thijssen met het NOS-journaal. De problemen met het treinverkeer rond Rotterdam zijn verholpen. Alle treinen rijden weer volgens schema. Vannacht is gewerkt aan de Seinen en wissels rond Rotterdam. Doordat die werkzaamheden uitliepen, konden er geen treinen rijden vanochtend. Om 8 Uur werd het treinverkeer weer opgestart. In Las Vegas is vrijdag opnieuw een acrobaat van Cirque du Soleil... tijdens een act gevallen. De man is in het ziekenhuis opgenomen. Zijn conditie is stabiel, meldt het circus. De acrobaat slipte tijdens de act Wheel of Death in de show Zarkana... waarbij twee acrobaten in enorme wielen staan... en op grote hoogte sprongen maken. De show werd na de val direct stilgelegd. Onlangs kreeg Cirque du Soleil een boete opgelegd van ruim 18.000 euro... naar aanleiding van een fatale val van een Franse acrobaten in juni. In Kosovo zijn de stembureaus opengegaan voor de gemeenteraadsverkiezingen. Voor het eerst doen ook de Serviërs in het noorden van Kosovo mee. Tot nu toe organiseerden zij eigen verkiezingen, maar daar kwam een eind aan door een akkoord dat de Serviërs in het noorden meer autonomie geeft. Veel Serviërs zien dat akkoord als verraad en de verwachting is dan ook dat zij de verkiezingen op grote schaal boycotten. Kosovo maakte altijd deel uit van Servië, maar verklaarde zich in 2008 onafhankelijk. De Republiek heeft een grote Albanese meerderheid, maar vooral in het noorden wonen ook Serviërs. Het herdenkingsprogramma voor Prins Friso heeft gisteren 900.000 kijkers getrokken. De NOS zond het programma aan het eind van de middag uit op Nederland 1. Het had een marktaandeel van bijna 29 procent. In het programma waren beelden te zien van de herdenkingsdienst... die eerder op de dag in Delft was gehouden. Het best bekeken programma was gisteren Holland's Got Talent van RTL 4. Daar keken ruim 2 miljoen mensen naar. Het weer, er trekken buien over het land, soms met onweer. Het waait flink, aan zee hard of stormachtig. In de middag neemt de wind af, het blijft regenen, maar wel met af en toe zon. Het wordt een graad of elf. Dit was het NOS Journaal.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 Vanaf maandag op Radio 5 Nostalgia, de Evergreen Top 1000. Dit is Radio 1, VPRO. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag en Jos Palm. Goedemorgen en welkom bij OVT. Vrijdag besliste het kabinet het. Wij gaan meevechten in Mali om daar de vrede weer te herstellen. En dat besluit is genomen exact 100 jaar nadat we voor het eerst op vredesmissie gingen. Dat was namelijk begin november 1913. En toen gingen we naar Albanië. 100 jaar vredesmissies. Wat heeft het opgeleverd en wat heeft het gekost? We maken zo de balans op. Ja, en daarna, na de kolom van Nelke Noordenvliet... die gelukkig weer tegenover ons zit, gaan we het hebben over... 100 jaar vrouwententoonstelling. En dan vragen we ons allemaal af, waar gaat dat dan godsnaam over? Maar als ik het goed begrijp was het zo dat vrouwen vanaf 1898 tot en met 1948... met een zekere regelmaat tentoonstellingen organiseerden om aan de wereld der mannen te laten zien wat ze allemaal niet vermochten. En bij ons zijn Carlijn Olijslager en Mieke Aerts, allebei vrouwenhistorica... We gaan ze later wat verder toelichten wie ze precies zijn. Maar nu eerst even een vraag. Ik kreeg van Jauke Terpijn een, een, een tweet, een Twitter... dat ik vooral moest, Jauke Turpijn, historische collega van jullie... aan de Universiteit van Amsterdam, dat ik vooral niet moest vergeten... en dat vraag ik toch maar eerst even, omdat ik het straks natuurlijk ga vergeten... naar de catalogus in de vorm van een handtasje bij een tentoonstelling. Was dat bij de tentoonstelling die jullie nu hebben... bij een tentoonstelling van vroeger? Maar leg eens uit, eh, Carlijn. Uh, dat is van de tentoonstelling van 1913. De, die katalogus vormgeven een vorm van een handtas. Dan konden ze die meenemen terwijl ze alle objecten bekeken, alle zalen Aandeden met hun, tijdens hun bezoek. Het, het woord schattig is hier wel op zijn plaats, meneer aarts. Nee, superpraktisch. Super praktisch. Ja, inderdaad, heel praktisch. Maar het is ook ironie. We, we, we denken wel eens dat mensen vroeger uh, uh, dom en letterlijk waren, terwijl wij uh, ironisch kunnen kijken. Maar dat deden mensen toen natuurlijk ook. Dus het is een soort grappige toespeling op: kijk, uh, dat horen vrouwen te doen met een handtasje. Maar wat is het? Het is gewoon een boek met een touwtje eraan. Dat, dat is hoe zo'n katalogus eruit ziet. En dat is, gaat, er staat ontzettend veel informatie in, heel dik. Het was eigenlijk helemaal. Moderne, soort dadaïstische humor. Ja. Ja, en wij denken dat het serieuze, onuitstaanbare vrouwen zijn. Ja. Nou, we gaan er straks meer over, meer over ja. horen. Dankjewel. Goed, dat is uh, tot 11 uur. En daarna in de tweede uur van OVT bespreken we het boek Naar buiten over landelijk wonen in de 19e en 20e eeuw van Ilée Montijn. En in het spoor terug tenslotte het vierde en laatste deel van de geschiedenis van de Waddeneilanden. Maar voor dat alles beginnen we, zoals iedere week, met een fragment uit het nieuws van deze week. Bij het plein van de hemelse vrede in Peking reed vandaag een auto in op een menigte. Er vielen vijf doden, drie mensen die in de auto zaten en twee toeristen. En er waren ook bijna veertig gewonden. De duizenden toeristen zijn van het plein gehaald. Het plein van de hemelse vrede. een van de gevoeligste plekken van China. Het hart van de hoofdstad en van de communistische partij. Ja, het acht uur journaal was dat over de aanslag op het plein van de Hemelse Vrede in Peking. Een plaats met grote symbolische betekenis voor de Chinese maatschappij. Het plein werd wereldberoemd in 1989... bij de massale studentenopstanden die uitmonden in een bloedblad. toen het plein weer schoonveegde. En nu staat het plein dus weer in het middelpunt. Uh, naar aanleiding van een veronderstelde aanslag door Oeigoeren... Is het nou zo dat als je iets wil veranderen in China, dat je dan daar moet zijn? En wat is eigenlijk de geschiedenis van dat fameuze plein? Aan de telefoon hebben we Henk Schulte noordholt Hij heeft jaren in China gewoond en is auteur van het boek China Code ontcijferd. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, ik zei het al, we kennen dat plein nu voornamelijk van uh, protesten en uh, militaire parades en dat soort dingen. Maar uh, hoe ver moeten we teruggaan in de geschiedenis uh, om bij het ontstaan van dat plein terecht te komen? Uh, gaan we dan naar, naar de ming dynastie naar de keizertijd? Of is het uh, uit de ja, zegt, tijd van Mao? Ja, dat zegt u helemaal goed, naar de Ming. Het is uh, Tiananmen, het poort van de hemelse vrede, is eigenlijk de meest zuidelijke poort van de verboden stad waar vroeger de keizers woonden. En later is, die, is dat ook de naam geworden voor het plein dat toen overigens nog niet bestond. Dat is een huidige kolossale omvang, pas eigenlijk in de 20e eeuw is, is geboren. Maar we moeten aantal teruggaan voor de bouw van de stad en die poort, Tiananmen, naar de, naar de 15e eeuw, begin 15e eeuw. Ja, ja, een plein van de Hemelse Vrede. Ik, ik vond het ook al geen titel voor een plein uh, die communisten verzonnen zouden hebben. Nee, je nee, zegt ja. iets uit de oude keizerij, al die welluidende namen. De hemelse vrede en, en het bereiken van de deugd en uh, dat soort namen. Dat zijn typisch Confucianistisch-Keizerlijke namen. Maar goed, die hebben ze toch laten staan, omdat in de, ja, vanwege de bekendheid van die namen ook onder het volk. En die, kijk, de communisten zijn natuurlijk ook, ook niet helemaal wars van enige keizerlijke grootheidswaanzin. Dus vandaar dat ze die namen ook hebben, in stand hebben gehouden. We hebben overgenomen. Ja. Maar, maar even voor de helderheid, hoe moeten we ons dit voorstellen? Je, had, je hebt die verboden stad en is een toegangspoort. En dat plein wat er nu is, is dat het. Is dat een soort weiland wat er destijds voor lag, of een soort marktplein? Of nee, we dat we was dat het was wat groter. een soort, soort boog stond daar, en, uh, en, en, uh, Maar het was ook veel kleiner dan nu. Het is nogmaals in zijn huidige creatie in, is pas ja, eind jaren 50 onder mouw, heeft het is een enorme omvang bereikt. Ik geloof 900 bij 500 meter, dat is geloof 44 hectare. Um, en daarvoor was het was het veel dichter be bevolkt en, en, en pleinen. Ja, die, die bestonden er eigenlijk nog niet. Niet, niet zeker niet in de huidige uh, communistische omvang. Ja, maar, maar hoe? Want ik heb begrepen dat Mao daar in 1949 op die plek de, de Volksrepubliek heeft uitgeroepen. Ja. Hoe, hoe zag het er op dat moment uit toen hij dat deed? Een stuk kleiner. Ja. Een stuk kleiner was het plein. Maar inderdaad wat u zegt, die, die, dat plein heeft een symbolische waarde. Het is of om de, staat, de macht van de staat te bevestigen of die aan te vechten. Dat is wat je, wat je ziet in de geschiedenis van de 20 e eeuw. Want in 1919 is er ook al een hele grote en belangrijke demonstratie heeft plaatsgevonden. De 4 mei beweging. Dat leert nog steeds ieder Chinees kind op school. En dat was tegen het verdrag van Versailles gericht. Maar dat was eigenlijk de eerste moderne demonstratie. En toen gingen die studenten al naar dat plein. Ja, ja. En, en wat was het. Even kort, wat, wat, wat was het ellendige vorm van het verdrag van Versailles. wat hier de Eerste Wereldoorlog beëindigde voor China? Nou, China was, was mee gaan doen zeg maar, aan de kant van de geallieerden in 1917. En, en leverde ook mankracht en, en inspanningen daarvoor. En toen verwachtten ze eigenlijk dat de Duitse belangen in de provincie Shandong. Dat die zou worden teruggegeven aan China. Want Duitsland was natuurlijk, had, natuurlijk, was, had verloren in die oorlog. Maar dat gebeurde niet. Ze gingen over naar Japan. Want Japan was ook lid van de bondgenoten. En die ja. hebben dat gewoon doodleuk overgenomen van de Duitsers. Dus dat leidde tot een groot, grote volkswoede. En demonstraties op 4 mei 1919. Ja, ja, aan de goede kant meedoen en dan niet eens beloond worden. Dat lijkt me ook terecht. Dat, was het de, gevoel, de, dat ja. protest. Ja. ja. Ja, dat, dat vond toen dus plaats op dat veel kleinere plein in 1919. Is in, in 1949, nadat Mao daar de Volksrepubliek had uitgeroepen... direct al besloten dat grote plein aan te gaan leggen? Ja, eind jaren 50 heeft dat alsnog zijn huidige omvang bereikt. Dat past ook helemaal in, in, in de, ja, denk het denken en politiek bedrijf van Mao. Grote pleinen, militaire parades ieder jaar... Hè, om, de, om die uitreiking of de, de oprichting van de Volksrevolutie te herdenken. Dus, en hè, natuurlijk die massademonstraties. Je ziet de beelden misschien nog voorzicht van de Culturele Revolutie. Dat er honderden duizenden mensen dan met die rode boekjes zwaaiden. Dat was eigenlijk de functie van het plein. Althans, de, de, de, de, de, de acties, de, de demonstraties die, die voor de regering waren. Ja, ja en weet je wat, ook... ja, wat het Rode ja. Plein in Moskou is? Dat is het Plein voor de Hemelse Vrede in Peking. Ja, ja, of bijna een Sint-Pietersplein. het heeft ook een semi-religieuze waarde, lijkt het wel. Dus daarom is het ook heel moeilijk... om daar een demonstratie te ontketenen. Dat is overigens wel interessant. In 1976 is dat gebeurd en 1989. U noemt dat al in de inleiding. En dat is beide gebeurd... naar aanleiding van het overlijden... van een, van een Chinese leider. 1976 Lai Zhou Enlai. En in 1989 Hu bang. En toen hebben de mensen... de bevolking van Peking... hebben daar kransen gelegd op dat plein. En dat vond, was natuurlijk moeilijk... om, om, om dat te weerhouden... Om dat te verbieden. En de, en maar die kansleggingen, die, die, die, die als een soort sneeuwbal monden die uit in massale demonstraties. Maar, maar even, even dit: dat, je noemt twee namen. En kennelijk waren ja. dat partijleiders die bij het volk populair waren. Ja. Maar bij de partijleiding waren ze liever kwijt dan rijk toen ze doodden, waren ze blij nou, dat ze dus maar. Waren. Of, of, maar Het hoe? waren mensen die gezuiverd, kijk Johan Leij was nog premier toen hij stierf, maar hij vertegenwoordigde wel de liberale fractie binnen de partij. En toen in die tijd had je ook die bende van vier. Juist. En die zei, ja dat is eigenlijk een contra-revolutionaire demonstratie en dat soort taal werd toen gebezigd en werd dat plein schoongevecht. Um, ja En in 1989 Goeio bang. Was toen ook partijsecretaris. Die was overigens twee jaar daarvoor gezuiverd. Door de conservatieve fractie. En toen hij overleed op 15 april 1989. Was ook, dat ook een aanleiding. Om, om kansen te leggen. Ten meer daar april. Ook de maand is dat je de, de, de, de overledene eert. Door kansleggingen. Ja, okay, dus. Helemaal he, he, tot slot nog even. Ik was alleen maar benieuwd. Het rode boekje is pas weer heruitgegeven. Als ik het wel heb. Uh, en ik heb nog niemand zien zwaaien op het plein ermee, klopt dat? Nee, nee. Wat dat is, is gelukkig zou ik bijna zeggen iets veranderd de laatste 30, 40 jaar. Er zijn nog wel Maoisten, maar kijk, demonstraties die zijn er, die vinden daar niet plaats. Niet op de schaal van Mao. Het is nu meer een toeristische trekpleister. En, en demonstraties voor of tegen de regering vinden daar niet meer plaats. Laat staan de, het zwaaien met de boekjes. Ja. Een toeristische trekpleister, maar, maar nog wel een beetje in de zin van het uh, Sint-Pietersplein in Rome? Ja, ja het is, uh, die vlag wordt gehezen iedere dag. En uh, het is gewoon de heilige plek, is het, uh, het centrum van, van de Chinese macht, van de Chinese staatsmacht. Ja. En, en, en de heilige die daar nog het meest vereerd wordt, is dat toch nog wel Mao? Ja, die, die ligt in, dat, in het mausoleum van Mouw, als die het is. Hè? Want er zijn ja. ook betongen die beweren dat er een wasse pop ligt. Maar in ieder geval, hij, uh, hij ligt er op het centrum van het plein. heb je dat enorme mausoleum van Mouw. En daar, uh, daar is die 76 uh, te rustig gelegd. Goed. Hex Schulten-Noortald, heel hartelijk dank voor uh, deze toelichting. Ja, graag gedaan. Ja. Nederland gaat weer militairen uitsturen naar het buitenland. Ik zei het al, naar Mali dit maar. En uh, dit keer niet om waterpompen te slaan of schooltjes op te richten. Nee, uh, iedereen uh, wint er nu geen doekjes om. Het gaat een vechtmissie worden. En nou verscheen er toevallig deze week een boek dat als titel ook vechtmissie heeft. Maar dat boek gaat niet over nu, maar over honderd jaar geleden. Toen gingen we voor het eerst op pad en naar Albanië, november 1913. Daarna is onze defensie, heb ik deze week begrepen bij zo'n vijftig andere missies betrokken geweest. Ik wist echt niet dat er zoveel waren. Ik wist trouwens niet dat er zoveel internationale missies überhaupt geweest zijn. Maar goed, hoe dat precies zit... Uh, en of die missies in de loop der jaren van karakter veranderd zijn... dat gaan we nu horen van uh, twee heel deskundige mensen. De historicus Edwin Ruijs, schrijver van het boek Vechtmissie... dat woensdag verschenen is. En dat dus gaat over die missie in Albanië. En aan de telefoon Martin Elans, ook historicus... en werkzaam bij het Veteraneninstituut... Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Uh, Martin, uh, als je kijkt naar wat er nu allemaal gezegd wordt over Mali... herken jij dan iets? Is die situatie enigszins vergelijkbaar met uh, uh, landen of conflicten... waar onze jongens eerder aan deelgenomen hebben? Ja, goedemorgen Paul. Ja. Um, ja, is die situatie vergelijkbaar? Ik denk, uh, ja, als je kijkt naar missies die recentelijk zijn uitgevoerd... er zitten natuurlijk heel veel elementen in die ook nu in Mali weer aan bod gaan komen. Je kijkt naar het trainingselement, waar we natuurlijk in Irak en Afghanistan ruime ervaring mee hebben. Als je kijkt naar de taak van de, van de commando's, hè, dus het vergaren van inlichtingen, het uitvoeren van uh, risicovolle verkenningen, en ook daarmee is de laatste jaren heel veel ervaring opgedaan. Dus in dat opzicht, als je kijkt naar de taakstelling... Hè, dan kun je zeggen dat een, uh, een groep hele ervaren militairen op pad gaan nu... die het werk wat ze nu moeten gaan doen... in het recente verleden ook op een goede manier hebben uitgevoerd. Ja, maar de retoriek is nu anders. Hè? Er wordt niet meer gezegd. We gaan, uh, we gaan waterpompen slaan en we gaan opbouwen. Nee, het, is, uh, het past sowieso natuurlijk. Daar wordt in Nederland over het algemeen wat weinig aandacht aan besteed... in een, uh, in een groter verband. Het verband van de grotere vredesmissie. Die gaan uiteindelijk 12.500... Militairen moeten er ingezet worden in Mali. Uh, dus internationaal. Nederland speelt daar een, uh, een belangrijke maar een bescheiden rol in. Uh, hoe zit precies de verhouding tussen de verschillende detachementen? Dat is van belang. Maar Nederland heeft zeker, als je kijkt naar de taakstelling van de commando's, een, een risicovolle taak. En dat kan, hè? dat is niet het doel. Een vechtmissie is denk ik op zich niet het doel van deze uitzending... maar het kan leiden tot gevechten met, uh, met kwaadwilligen. Ja, ja, zeker. Het is officieel geloof ik een verkenningsmissie in risicovol gebied... en dat, vandaar dat het dus niet kansloos is dat je moet gaan vechten. Nee, inderdaad. Goed, laten we even teruggaan in de tijd. Uh, Edwin, uh, hoe zit dat met Albanië honderd jaar geleden? Daar was, net als in Mali, nu sprake van... een opstand in een gedeelte van het land... wat er niet bij wilde horen. Hè? Is, het, uh, is het een beetje vergelijkbaar? Um, tot op zekere hoogte wel, ja. ja. ja je, vindt, je vindt die eerste keer eigenlijk al... een heleboel elementen... die we in latere missies weer terug zien komen... die, die vind je hier alweer in terug. Ja. Um, Albanië is net een onafhankelijk land geworden. Het was tot die tijd, uh, tot, uh, tot eind 1912... een deel van het Oosmaanse uh, Rijk. Het Turkse Keizerrijk. En uh, ja, er moet een nieuw land worden opgezet. En, en bij een nieuw land hoort een nieuw staatshoofd. Maar ook uiteraard een gewapende macht. Ja. En, uh, en een grens. Hoe werd die en, en een grens. Ja. En daar begint natuurlijk de ellende. Want waar ga je die grens trekken? Ja, maar, mag ik je heel even onderbreken? sorry. Maar er was nog geen Verenigde Naties. Er was ook nog geen Volkerenbond. Nee. Wie, wie überhaupt... Zorgde dat er een missie kwam? Ja, nou, dat, dat is. Um, um dat is eigenlijk een zaak geweest van, van de sterkste Europese landen. De zes grote mogendheden die um, um, ja, de wereld in die tijd. Uh, de grootste wereld. Deel ja, nee, nee, nee, daar zitten we nog voor. We zitten nog in Ja, Dus we hebben het dan, uh, de grote zes, dat zijn, dat zijn Groot-Brittannië uiteraard, Duitsland, Frankrijk, Rusland, uh, um, Oostenrijk, Hongarije en Italië. Dat mag ook meedoen. beetje voor spek en bonen, maar wordt er nog toegerekend. Ja. Goed, en. en en die, eh, die landen zoeken dan een onpartijdig land? Of een neutraal ja, land? Ja, ja. Nou, ze hebben uiteindelijk dan, dan besloten... want het liefst willen eigenlijk de buurlanden van Albanië... met name Servië en Griekenland... willen het land eigenlijk opdelen onder elkaar. He, Servië kan dan mooi een zeehaven veroveren. En... Um, um, ja, de Albanese zelf, die, die zien daar niet zoveel in. Dus die, die, die roepen hun eigen onafhankelijkheid uit. En eh, de grote zes, die gaan daarin mee. Vooral eh, op, op aandringen van het Habsburgse Rijk en Italië. Die allebei Servië weg willen houden bij de Adriatische Zee. En eh, ze besluiten dan onderling dat Albanië een neutraal land moet worden. En dan wordt er dus gezocht naar een ander neutraal land... om die gendarmerie op te gaan zetten. Ja, en was Nederland daar toen happig op? Waren ze net zo blij als nu met Mali dat ze mogen? Um, het het, het, het vervelende is, is dat dat verzoek eigenlijk komt... op het moment dat er een regeringswissel is. En uh, het demissionaire kabinet uh, Heemskerk... Uh, die staat enthousiast over, die, die neemt dat aan. En koningin Wilhelmina wil het ook erg graag. Die ziet dat ook helemaal zitten. Um, alleen de nieuwe regering van Pieter Kort van der Linden... die is wat minder gelukkig. Ja, ja. Ja, Goed, en nu gaat het om tussen de drie en 400 man die we sturen. Hoe groot de troepenmacht sturen we destijds? Nou, we sturen eigenlijk uh, niet echt een troepenmacht. Uh, we sturen er, er 15 officieren, een legerarts en een hospik heen... Um, met als doel de Albanezen te gaan trainen en te gaan leiden. Dus het idee is dat de Albanezen zelf um, um, ja, het, het harde werk moeten doen. Een beetje koendoes. Ja, een beetje koendoes. ja. ja. ja die, die officieren dienen eigenlijk als, als een soort militair adviseurs... Ze moeten in eerste instantie uh, de gendarmerie organiseren, opbouwen, trainen en vervolgens voor een periode van maximaal drie jaar leiden. Ja, met dat idee gingen de jongens daarheen. Dat was het oorspronkelijke idee, ja. ja. ja, ja. <laughs> en ja. Euh, tegenwoordig zien we vaak dat van het oorspronkelijke idee weinig terecht komt. Was nou, dat komt, daar ook daar zo? Daar komt geen, geen fluit van terecht. Dat, ja. uh, dat is Vanaf het begin uh, komt men al in een, in een geopolitieke heksenketel terecht. Um, um, waar ja, de officieren eigenlijk een, een speelbal worden van de omstandigheden. Ja, wat, wat het voor hun nog uitdagender maakt eigenlijk... is dat ze officieel uit Nederlandse dienst zijn ontslagen... en in dienst treden van de nieuwe, nog zeer zwakke... centrale regering van Albanië. En dat mocht? Dat was met toestemming ja, van Nederland? Ja, dat, dat was, dat was per koninklijk ja, besluit, ja. Uh, ja. ja. En ze gaan dan trainen, maar ze komen direct in conflicten terecht... en daarom heet je boek ook Vechtmissie. Ja, daar, precies, wordt direct ja, ja. daar, daar laten we geen misverstand ja. over bestaan. Nee. Ja. Um, en, en die strijd um, um, die heeft vooral te maken, ook uh, in het begin in ieder geval... met het, uh, met het feit dat, dat, dat Griekenland uh, Zuid-Albanië claimt. In het zuiden van Albanië, dat heet Noord-Epirus. Daar woont ook een Griekse minderheid. En uh, uh, samen met... Uh, ja, Griekse nationalisten, maar ook de Griekse regering... ontstaat daar een soort rebellenleger al direct vanaf het begin. En eh, op het moment dat de Nederlandse gendarme-officieren daar komen... om als het ware namens de centrale regering de macht over te nemen... hebben die zoiets van, nou, dat, dat dachten wij niet. Dus eh, daar ontstaat al meteen een, een, een conflict. Ja, en dan moeten ze met die Albanese die ze in training hebben... moeten ze de strijd aangaan. Ja. Is, is, geeft dat uh, problemen? Is het een groot cultuurverschil tussen die Albanese? en Nederlanders? Dat ook, dat ja. zeker. Maar om te beginnen hebben ze eigenlijk helemaal geen tijd om iets op te bouwen en te gaan trainen. Dus ze moeten meteen aan de slag met, met iedere Albanees die maar wil. En uh, ja, dat, dat cultuurverschil is enorm. Albanië in 1913, 1914 maakt nog onderdeel uit van wat we noemen de Orient. Het wordt in die tijd ook cultureel gerekend tot het nabije Oosten. En um, um, het is dus een, eigenlijk een totaal andere wereld. Dan, dan, dan men in Europa gewend is. Ook al ligt het geografisch uh, in maar, Europa. Maar wat betekent dat concreet? Konden ze een beetje vechten? Wilden ze een beetje vechten? Of moeten we ons dat voorstellen? Ja. Of waren ze veel beter juist? Nou ja, het, het, is, het is een cland samenleving. Dus ja. iedere man is in wezen een krijger. Hè. Wat dat betreft kun je het wel een beetje met Afghanistan vergelijken. Hè. Iedereen heeft een, heeft een geweer. Hè. Ze zijn ook allemaal, allemaal stoer. Ze zien er allemaal stoer uit ook. Grote snorden. Oh. Um, maar het. het, het zijn geen het zijn geen moderne soldaten. Ja. En waar bleek dat onder meer uit? Geef eens wat voorbeelden. Nou ja, onder andere uit, uit, uit het feit dat, dat op het moment dat er een vuurgevecht uh, uitbreekt... Met, met een tegenstander, dan gaan ze in eerste instantie dekking zoeken. Hè, lijkt dat, me heel verstandig. <laughs> ja, lijkt, me zonder, ja, ja. Lijkt, lijkt me ook heel verstandig. Maar ja, de militaire moris van die Nederlandse officieren... is, is dat je recht, recht op de vijand uh, afgaat. Hè? Je zoals ze daarna ja, precies ja. Uh, met getrokken sabel... Uh, <laughs> uh, hè? zoals nee, ze in de, de, de loopgraven alwek, ja. van de Eerste Wereldoorlog ja. nog zien. Ja. En ja, die Albanese hebben zoiets van... Uh, nou ja, ik krijg nou het een en weer. Ik ga gewoon achter een rots liggen en uh, een beetje in het wilde weg schieten. Ja. Ja. En, en ja, ook, ook het feit dat iedere man een geweer heeft... is geen garantie dat hij een goede schutter is. Dus, uh, ja. <laughs> viel er vielen relatief weinig doden. Viel er vielen relatief weinig doden, zeker. Ja, ja, ja dat klopt. En uh, maar ja, God, zo, wat, zo, wat dat betreft zijn er nog meer cultuurverschillen. Want als één keer het schuurgevecht voorbij is, ja, dan, dan wil die Albanese naar huis. Want ja, de geiten, de koeien, die, ja, die moeten ja, gemolken ja. worden. Dus, dus het lukt die Nederlandse officieren. En dat zijn met name, is dat Major Wouter de Waal? Die lukt het niet. Goeie naam ook, echt... he, Wouter de Waal. Wouter ja. de Waal, ja, ja. gewoon een ja, stevige Hollandse naam. En uh, ja, die lukte niet om daar iets van een frontlinie nee, vast precies, te houden. Het gebied wat uh, overdag gewonnen werd, werd s'avonds weer verloren dat omdat de Albanese huis. Toe gingen. Ja, ja, ja, goed, goed. Tot, even tot zover op Wadi. maar het Nederlands. Als we nou naar missies van later kijken, uh, uh, herken je hier veel dingen in? Dat idealistisch beeld waarmee uh, wij daarheen gaan, dat strookt niet helemaal met de werkelijkheid en de culturen sluiten ook niet bij elkaar aan. Ja, ja of er inderdaad nou ook s'avonds koeien en geiten gemolken moesten worden in latere missies, dat weet ik niet precies, maar. Um... Eh, er zitten natuurlijk wel soms overeenkomsten in. Eh, zeker in, in missies die eh, vanaf eind jaren 70 en begin jaren 90 werden uitgevoerd. Eh, toen was het was natuurlijk over het algemeen wel sprake van een groot optimisme... wat je met een vredesmissie kon bewerkstelligen. En er zijn missies geweest. En dat hebben wij natuurlijk ook eh, wij en, en de bevolking op hele pijnlijke wijze ervaren in Subrenica. Eh, waar er natuurlijk grenzen aangebonden zijn. En dus het, het, het waar je denkt hè, dat je met een goed vredesakkoord en met een goede vredesmacht... Uh, allemaal als uh, volwassen mensen hè, tot een, een goede afronding van een missie kunt komen... kan het zijn dat je hè, dat de realiteit euh, hè, van, de, van de situatie in het gebied hè, daar in één keer een einde aan maakt. Dus wat dat betreft is er wel sprake geweest van een zekere groei naar volwassenheid in, uh, in vredesmissies. Ja, en ik geloof dat de allereerste VN-missie, die VN is pas vlak na de Tweede Wereldoorlog uh, opgericht, was Korea, hè? Met wat, want nu zien we dat als een soort slagveld van de Koude Oorlog... maar met wat voor idee gingen de jongens van ons daar destijds heen? Dachten ze echt dat ze daar vrede konden bewerkstelligen? Nee, ik denk ja. ook dat de term vredesmissie... dat is waar Korea-veteranen zelf nog steeds moeite mee hebben... want ze zien het inderdaad gewoon als de Korea-oorlog. Ja. En ze beschouwen zich ook echt als oorlogsveteranen. Vredesveteraan bestaat dat? ja, Wel vredesmissieveteraan. Dat is wel een. Uh, maar de, de, ja, de, de oude heren van de Korea-oorlog vinden de term oorlogsveteraan toch wat, uh, wat aantrekkelijker klinken. En dat was ook wel een beetje het beeld waarmee zij in '50 naar Korea gingen. Uh, aan de ene kant hadden zij de hoop uh, dat op het moment dat zij zouden arriveren eind 1950, dat de oorlog al voorbij zou zijn. He, want de Amerikanen die stonden bij wijze van spreken al bijna aan de grens uh, met China op dat moment. Alleen die, die krijgskansen die keren ontzettend snel. Hè. Dus uh, toen de Nederlanders arriveerden, toen was er sprake van een uh, snelwisselende frontsituatie. En uh, ja, toen kwamen ze midden in een oorlog terecht. En het, het grappige was wel bij die Nederlandse militairen, of het grappige, uh, dat een groot deel van hen. die hadden, hadden net een paar jaar in Nederlands-Indië gevochten. En die hadden van tevoren ook eens op de kaart gekeken. En ik nou, Korea, dat ligt ongeveer op dezelfde, uh, op dezelfde breedte als, uh, als Nederlands-Indië. Dus het, het zal wel aantrekkelijk zijn. Het zal wel veel oerwoud zijn. Lekker warm weer. Ja. En uh, we komen daar in een hele herkenbare situatie terecht. En, en dat viel natuurlijk zwaar tegen met de enorme kou in de Koreaanse bergen. Ja. En, en, en trouwens nog het laatste over Korea. En nu is de regering heel enthousiast om mee te doen aan allerlei dingen. Maar dat was in het geval Korea helemaal nog niet zo. Hè? Toen probeerden we er op allerlei manieren onderuit te komen heb ja, ik begrepen. Dat, uh, In de eerste plaats hadden we, zoals gezegd, net via strijd in Nederlands-Indië achter de rug. Wat een enorme aanslag op, op alle middelen van het toch nog steeds wat verarmde Nederland uh, had, had gedaan. Um, de woens moest juist geïnvesteerd worden op militair gebied in de verdediging van West-Europa. Uh, Nederland had het, wat dat betreft door de koloniale strijd een, een achterstand. En er moest uh, gewerkt worden aan de verdediging in, uh, in bondgenootschappelijk verband. Dus Nederland vond, vond Korea nou niet belangrijk genoeg om daar echt op substantiële manier aan bij te dragen. Nee, dus, we vonden dat ook veel te ver weg. We hebben geloof ik aangeboden één ambulance te sturen en hoopten daarmee weg te komen. Ja, het ja, is dus ja. wel een, uh, een symbolische bijdrage. Het is dus wel je, je, je goede kant tonen. Amerika was natuurlijk uh, de belangrijkste bondgenoot van ons. Uh, dus we moesten wel aantonen dat we van goede wil uh, zijn. Maar het moest, het moest niet te veel inhoud krijgen. Ja. Wanneer is die omslag nou gekomen dat we wel graag mee wilden doen? Ja, als je het goed, goed bekijkt, dan zie je eigenlijk wel dat in de jaren zestig. Um, en dan doet Nederland ook bij monden van, van toenmalig minister Lunch. een aanbod om een soort stand-by-eenheid te formeren. voor de Verenigde Naties. En met een panzer infanterie met mariniers, met wat, wat lucht- en, en marinemiddelen. En dan zie je wel dat er een toenemend vertrouwen in uh, internationale organisaties ontstaat. Nederland heeft natuurlijk ook wat goed te maken hè, na het conflict met nieuw guinea Ze waren natuurlijk een tijd lang het, het stoutste jongetje van de klas geweest. En dan zie je wel bij Nederland een, toenemend, uh, een toenemende ambitie om ook in VN-verband, om, om daar een rol in te spelen. Alleen, ja, door de Koude Oorlog uh, kwam het er eigenlijk nooit echt van. Ja, ja, ja. Je, je, dus je kan eigenlijk zeggen dat op, op Libanon na, dat het pas, pas na 1989 echt losgekomen is. Dat we dan die, die stortvloed van missies gekregen hebben. Ja, ja, echt met de val van de muur. Dus ook met het verdwijnen van de, van de Koude Oorlog en de padstelling in de Veiligheidsraad. Waar natuurlijk voor, voorheen de Sovjet-Unie heel veel initiatieven tegenhield. Ontstond nu een politieke situatie die het uitvoeren van allerlei vredesmissies mogelijk ging maken? Ja, want ik zei in mijn inleiding: Nederland heeft geloof ik aan 50 missies wel meegedaan, maar dat was vaak op hele kleine wijze ook. Bij wijze van spreken één militair of een ambulance sturen? Ja, het varieert qua omvang enorm. Het zijn als ik goed geteld heb, uit mijn hoofd zelfs wel meer dan 90 inmiddels. Zo. Dat was ik zelf ook wel even verbaasd over. Waar gaan die allemaal heen dan? Kan je even snel een lijstje van ja, tien, to <laughs> landen, <laughs> tien, tien <laughs> totaal onbekende missies noemen? noem de landen ja, waar ik niet ik, heen. Ik zal ze niet alle negentig op, oproepen. Bij maar het uh, zijn heel veel waarnemingsmissies. Veel Midden-Oosten, een aantal kleinere waarnem waarnemingsmissies in, uh, in Afrika. Europa zijn we uiteraard vanaf, vanaf de jaren negentig heel actief geweest. Het Midden-Oosten is natuurlijk wel een kerngebied in een hele brede zin. Uh, ja, en natuurlijk de bekende grote missies hè, van Korea, Libanon, Cambodja, heel belangrijk geweest, uh, Bosnië. Uh, Ethiopië, Eritrea, Irak, Afghanistan... ...en tussendoor daar zit van alles uh, te lucht, uh, te water en, uh, en op het land. Ja, maar, want, want we, we willen dat dan graag, het schijnt prestige op te leveren... ...maar tegelijkertijd, je ziet ook, uh, als je nou naar de grote missies kijkt... ...Bosnië uh, heeft ons nou niet bepaald prestige opgeleverd... ...Oeroesgan, uh, Afghanistan is ter, en, en Kunduz is toch ook niet veel veiliger geworden... ...door onze aanwezigheid... Uh, Waarom blijven we het zo aantrekkelijk vinden? Wat levert het, eh, wat levert het op? Hebben we er goede baantjes internationaal doorgekregen? Ja, dat, is, ja, dat, dat, dat, dat laatste zal al ongetwijfeld het geval geweest. Hè. Maar ik denk niet dat dat het hoofddoel is geweest van de, van de diverse regeringen. En maar het is een, een breed scala. En sowieso is Nederland, en nog steeds ook de publieke opinie... voorstander van deelname aan vredesmissies. En we hebben dat onlangs nog eens aan de publieke opinie voorgelegd. En dan zie je dat er ongeveer twee derde van de Nederlanders... En ...nog steeds voldoende draagvlak heeft voor, uh, voor dit soort missies. Uh, dus dat, uh, Nederland is internationaal georiënteerd hè, over handel, ja. politiek. Uh, dus er is een, een Nederlands belang bij stabiliteit in, uh, in de wereld. En ja. dat is een uh, algemeen belang. Waar ik ook wel benieuwd naar ben, is uh, dat is een politiek antwoord... ...maar de soldaten zelf, hebben die er zin in? Nou, uh, uh, ik... kan maar me zomaar wat... voorstellen van wel namelijk, want je hebt toch niet voor niks al die dingen geleerd? Nee, nou, je ziet inderdaad, nou, Nederland is natuurlijk in de, in de jaren negentig omgeschakeld... ...van een dienstplichtige leger naar een beroepsleger... En dat is natuurlijk met, met de nodige hè, kinderziektes en pijngroei gepaard gegaan. Maar je ziet zeker de laatste jaren, hè, kijk nu ook de commando's die naar Mali gaan. Ja, dat zijn kerels. Die hebben daar gewoon jarenlang hard voor getraind. Voor, voor dit, soort, uh, dit soort acties. Ja, ja, ja. Snorren? En, sorry? Ja, hebben ze snorren? Ja, ja laat maar. Het, is, het is de maand november. Hè, dus ik geloof wel dat het weer gaat gebeuren. Maar... Uh, maar in ieder geval, dat zijn wel uh, mannen die, uh, die, die zijn teleurgesteld als ze niet kunnen gaan. Als ze niet aan dit soort missies kunnen deelnemen. Ja, maar is het dan, uh, als, als laatste over die militairen, is het, is het niet zo dat uh, ze toch ook nog steeds met een idealistischer beeld erheen gaan... en enigszins gedesillusioneerd terugkomen? Of valt dat wel mee? Nou, ik denk, ik denk over het algemeen dat de, de gemiddelde Nederlandse militaire behoorlijk realiteitszin heeft. Uh, die heeft ook al meerdere missies deelgenomen. Sommige mannen die hebben al, uh, inmiddels zijn al aan hun tiende missie toe. Dus wat dat betreft zijn het wel professionals. En ze weten ook dat ze ja, op, op, op, klein, op klein niveau. een groot verschil kunnen betekenen in gebieden. Maar dat het op het grote plaatje. dat ook heel lastig te beïnvloeden is. Goed. Uh, nog, nog even terug naar 100 jaar geleden. We hebben het nu. Uh, Edwin, een tijd gehad over allerlei dingen die het op kan leveren. Uh, heeft dat destijds. dat wij die 17 man naar Albanië gestuurd hebben. ons iets opgeleverd? Nou. Ja, weinig. Uh, althans, het heeft zeker binnenlandse waarde gehad. Je kunt dit ook niet loszien van, van, van het jaar waarin het plaatsvindt, 1913. Hè. Dus iedereen voelt wel dat er iets in de lucht hangt. Hè. Dat, dat, dat de grote de mogelijkheden... Ja. Precies, alleen men weet nog niet precies wanneer. En uh, ja, doordat die Nederlandse militairen zichzelf individueel... best wel goed weten te weren in Albanië... geeft uh, het voor het binnenland geeft het wat zelfvertrouwen. Hè. Van goh, ons leger, hè. Dat, dat kan ook best wel uh, een zware klus aan. Ja. buiten de koloniën. Ja, en en ja. we hebben nu een held, Thompson, de enige die gesneuveld is van de 17 ja. in Albanië. Die ja. daar een groot monument ja, heeft. Ja, dat klopt. En uh, wat, wat Thompson ook weer zo bijzonder maakte... is dat hij eigenlijk, hij is een voormalig Tweede Kamerlid. Ja. Alleen hij, hij, hij verliest zijn zetel, het is een districtenstelsel... hij verliest zijn zetel uh, bij de nieuwe verkiezingen... en wordt dus eigenlijk ook meteen naar Albanië gestuurd... en uitgerekend hij sneuvelt. Ja. Ja, maar Martin Eeland, Thompson heeft een beeld in Albanië. Voor zover jij weet, is er ergens een beeld van een Nederlandse vredesmissiesoldaat in een van die 90 gebieden? Een monumentje? Uh, nou, een, een monument voor een persoon, weet ik niet. Maar in ieder geval uh, in Zuid-Korea is, is wel een heel groot monument voor het Nederlands detachement. Goed. Goed. Nou, helemaal tot slot. Heel kort aan jullie allebei nog even. Is er een belangrijke les die de, de troepen die nu naar Mali gaan nog kunnen leren uit deze geschiedenis? Edwin? Op een militair niveau niet, maar op een, op een politiek niveau zou ik zeggen... ja, zorg altijd dat alle buurlanden er ook achter staan. Alle neuzen moeten dezelfde kant op staan, anders heeft het eigenlijk totaal geen zin. Ja, Martin, ben je het daarmee eens? Ja, ik ben het mee eens. En vooral ook, en dat die les hebben we naast de geleerd... van zorg altijd dat je een aantal grote, belangrijke bondgenoten in het gebied hebt. En dat is niet met Frankrijk en Amerika is dat ook wel gegarandeerd. Ja, maar dat zijn niet de buurlanden. Maar goed, nee. <laughs> we laten het hierbij. Martin Elans en... Uh, Edwin Ruijs, heel hartelijk dank voor jullie komst. Eh, ik noem het boek van Edwin Ruijs nog een beetje. We hebben het niet heel veel over het boek gehad, maar het, het leest als een roman. Het heet Vechtmissie en het is uitgegeven bij Just Publishers. En het is nu weer tijd voor de column en die komt vandaag van Nelleke Noordervliet. De twee jaar durende viering van 200 jaar koninkrijk is een invented tradition waar Zwarte Piet bij verbleekt... De gedachte dat de Nederlanden in 1813 zijn gered... door er een koninkrijk van te maken... en dat we daar 200 jaar later nog dankbaar voor moeten zijn... stuit me enigszins tegen de borst. Het jaartal 1798 is herdenkingswaardiger dan het jaartal 1813. De eerste grondwet van de Nederlanden... gemaakt door de Nationale Vergadering van de Bataafse Republiek... is belangrijker dan de regressie die het koninkrijk ons bracht... Daarom ligt de grote tentoonstelling over vrouwenarbeid van 1898... mij ook meer dan die van 1913. Al had die van, 18, eh, van 1898 geen enkele connectie met enige herdenking van 1798. 1798 werd niet herdacht. De Bataven waren in het verdomhoekje geraakt... om er eigenlijk pas sinds kort weer een beetje uit te komen... De tentoonstelling over vrouwenarbeid van 1898 was een overweldigend emancipatoir succes. In Van moeder op dochter zeggen de geschiedschrijfsters uit 1948, het is een beetje een jaartallenkolom, het volgende. Ik citeer: Het verschil tussen beide tentoonstellingen is echter vrij groot. De eerste was een stoutmoedige, typisch feministische daad met volkomen toewijding van honderden voorbereid. De aanleiding tot de tentoonstelling van 1913 was een geheel andere. Deze keer was het een onderdeel van een algemene herdenking... van een historische gebeurtenis... die op elke manifestatie van dat ogenblik wel een stempel moest drukken. Niet te ontkomen was aan het element... kijk eens hoe enig die oude tijd... en zeg, wist jij dat ze toen ook al... dat inderdaad een aanzienlijke plaats op de tentoonstelling zou innemen... en een groot deel van de aandacht van het publiek zou opeisen... Einde citaat. Nu, meer dan honderd jaar later... kunnen we met bewondering en dankbaarheid terugkijken... op die generatie van onze overgrootmoeders... maar helemaal klaar zijn we nog altijd niet. Er zijn typische mannenbolwerken... waar vrouwen moeilijk of mondjesmaat in doordringen. De bancaire sector bijvoorbeeld. Ik durf er wat onder te verwedden... dat de dertig rentemanipuleerders van de Rabobank mannen waren... Waarbij ik niet wil zeggen dat vrouwen het in ieder opzicht aan de top beter zouden doen. Wel dat ze andere fouten zullen maken. In ieder geval niet de fout van zelfoverschatting. Er is nog veel verborgen ongelijkheid. In de literatuur bijvoorbeeld zijn vrouwen als lezers oververtegenwoordigd. Vrouwen zijn open en nieuwsgierig. Ze lezen alles. Boeken van zowel mannelijke als vrouwelijke auteurs. Mannen lezen vooral mannen. Bij uitgegeven boeken is de verdeling tussen mannen en vrouwen ongeveer gelijk. Maar komen we hoger in de literaire pikorde... dan verdwijnen de vrouwen en bepaalt niet omdat ze slechter schrijven. Het boekenweekgeschenk wordt vrijwel altijd door een man geschreven. Bij nominaties voor prijzen en in juries van prijzen... zijn vooral mannen te vinden. Hun literatuuropvatting telt. Hun oogkleppen maken de literatuur tot een smalle aangelegenheid het gelukkige toeval wil dat dit jaar... zowel de Nobelprijs als de Man Booker Prize... als de ACO-literatuurprijs naar een vrouw zijn gegaan. Zie je wel, zullen de mannen zeggen. Wat zeuren jullie nou? Ik maak me geen enkele illusie. De boekenmannen zijn ontzettend geschrokken. Voorlopig kunnen vrouwen het weer op hun buik schrijven. Daar zijn we sinds de jaren zeventig tenminste eigen baas in. Ja, Nelleke Noordervliet, bedankt. Uh, jij weet overigens, net als wij allen hier aan tafel, waarschijnlijk dat die vrouwententoonstelling van 1898, als ik het goed heb, was naar aanleiding van de inhuldiging van Willemina. Ja. En nee dat je dat maar weet, uh, uh, als persoon die 1798 liever is dan 1898. Ja, ik zeg ook, ik ja. had geen connectie ermee met 1798, maar ik wil dat verband graag even leggen. Oké, okay, heel helder. Goed, nou, dankjewel. Ja. Ja. ja, en is er van alles op tafel gegooid een bom onder die twee tentoonstellingen 1813 en, en 1898, ik moet het goed zeggen. De een zou feministisch flink zijn en de ander zou tuttig nostalgisch zijn. We gaan zo dadelijk horen of dat klopt van de, de vrouwenhistorica hier aan. Tafel. Ja. Nou ja, kijk, en dat klopt natuurlijk wel een beetje. Die, die, Willemina is tot nu toe bij alles wat over 200 jaar uh, Koninkrijk gaat nog niet heel veel gedoemd. Het is vooral. Uh, uh, mannen geweest tot nu toe die praten over mannen, namelijk uh, de koningen Willem 1, 2 en 3. Daar gaan ook de, de, de boeken over gepresenteerd worden eind deze maand. Maar aanstaande vrijdag dan gaan de vrouwen ook een duit in het zakje doen, want dan wordt in Den Haag teruggekeken en vooruitgeblikt op uh, de geschiedenis van de vrouwen in het Koninkrijk der Nederlanden. Allemaal naar aanleiding van de tentoonstelling die Nellyke al noemde, uit 1913 dan, niet die uit uh, 1898. Uh, en die tentoonstelling heette 1813-1913. En uh, om die tentoonstelling te herdenken en te... Analyseren en om te kijken hoe de vrouw er sindsdien voor staat. Organiseert het KNHG, het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap, in samenwerking met de Vereniging voor Gendergeschiedenis, een congres en een tentoonstelling. Ja, en die expositie kijk <kijkt> terug naar de tentoonstelling uit 1913, getiteld De Vrouw 1813-1913. Mijn god, wat een hoop jaar dat al is ja. En dat ja, congres. Dat ook al ja, nee, dat is het. We zeggen het niet meer. We zullen het toch nog een paar keer moeten zeggen, anders weten we niet waar we het over hebben. Nou, Maar in elk geval, er komt nu een tentoonstelling over een tentoonstelling. En er komt een congres over hoe het in de 20e eeuw verder gegaan is... en hoe het in die 19e eeuw ging. En om ons over dat alles bij te praten... zitten hier aan tafel Mieke Aerts, hoogleraar... aan de Universiteit van Amsterdam. En historica natuurlijk. En Carlijn Olijslager, ook historica. En die is bovendien bezig met een proefschrift... waar ze nu al twee jaar aan werkt als ik, als ik het goed heb... Ja. over vrouwententoonstellingen van de 19e en 20e eeuw. Dus, maar meteen gelijk de eerste vraag aan jou, Carlijn... Um, dit was niet de eerste vrouwententoonstelling in nee? 1913, ook niet de laatste. En we tanken maar in één keer door meteen het, het, de opmerking van uh, vrouwelijke collega Nelke Noordenvliet dat uh, 1913 een tuttige bedoeling was en in vergelijking met 1898 wat flink feministisch was. Heeft Nelke daar een punt of niet? Um... Nou, de tentoonstelling van 1898 was natuurlijk de eerste grote tentoonstelling. Dus alles wat je daarna doet, dat staat al in de schaduw van de grote voorgang. En zo praten de vrouwen van 1913 er ook zelf over. Dat ze natuurlijk alles te danken hebben aan de vrouwen van 1898. Dus uh, ze... ze schrijven daar ook veel aan toe. Ze, ze zeggen ook van ja, we kunnen natuurlijk ook niet meer die eerste zijn. Maar ze proberen een goede tweede te zijn. En om het dan meteen een tuttige tentoonstelling te noemen. Dat zou ik niet willen zeggen. Want uh, het is wel een, een hele... Uh, ook een grote onderneming geweest. Ze trokken in ieder geval meer publiek dan uh, de eerste. Dus uh, tenminste, ja, toch wel, wel veel... Uh, uh, misschien door dat het nu in Amsterdam werd georganiseerd. In plaats van Den Haag. Um, het was gewoon een, een andere tentoonstelling. Ze trokken het breder en ze haakten aan bij uh, de nationale viering van uh, 1813, 100 jaar Nederlands Koninkrijk. En ja, daarom blikten ze inderdaad terug. Het was ja. wat nostalgischer. Ja. Goed, Mieke Aerts En in 1948 wordt er nog een keer een tentoonstelling gehouden. Mm -hmm. En wat is. Is die ook weer anders of is die ik weer schatplichtig en dankbaar aan 1913? Nou,. Of die echt schatplichtig is, dat weet ik niet, maar... Ja, die jaartallen, daar is inderdaad iets mee. En uh, die hebben allemaal op de een of andere manier iets te maken... ook met uh, wat er uh, op dat moment nog meer in Nederland aan de hand is. En er is altijd op dat moment iets aan de hand met de monarchie, bijna. En uh, in 1948 was dat natuurlijk uh, de uh, troonsafstand van koningin Wilhelmina... en uh, de opvolging door Juliana. En uh, eigenlijk is het zo dat de vrouwenbeweging in Nederland... heel pragmatisch is geweest. Dat zijn eigenlijk de weinige momenten waarop er iets nationaal in Nederland van de grond lijkt te gaan komen. Er zijn heel veel 19e eeuwse initiatieven geweest... om allerlei helden te herdenken. Dat lukt nooit. Hè? Dan moeten we geld worden ingezameld. Niemand geeft wat en zo. Dus alleen als er iets met die koningin en die troons uh, die opvolging of dat soort dingen... of 200 jaar koninkrijk of 100 jaar koninkrijk... dan wil er nog wel iets lukken. Dan dus denkt die vrouwenbeweging, gaan wij ook wat doen? Dus de eerste feministische golf hangt aan het Oranjehuis. Nee, dat kun je eigenlijk niet zo zeggen. Het is gewoon pragmatiek. Juist. Het is zoiets als katholieken die dan uh, even lang zeggen... ja, de paus zegt het ook. Dat zeggen ze alleen als de paus het met hen eens is natuurlijk. <lacht> um, uh, maar uh, zo zeggen Nederlandse vrouwen van... kijk, okay, maar we hebben toch al een koningin? Dan kunnen wij toch op z'n minst wel kiezen krijgen. Dat is heel verstandig. Nou, dat is je... niet orangistisch, dat is gewoon praktisch. Heel, heel, ja, heel helder. We, we gaan, omdat je de koningin noemt... gaan we ook even luisteren naar de openingstoespraak van Juliana... in 1948 bij die vrouwententoonstelling uit 1948. Kom ze. In de toekomst mogen het niet meer nodig zijn... de rol der vrouw apart te belichten. Omdat dan eindelijk het geslacht bij de prestatie... onbelangrijk wordt geacht. Maar in de op deze tentoonstelling uitgebeelde periode... en zelfs nu blijkt dat nog niet het geval te zijn. Bovenal won de vrouw door zelf de verantwoordelijkheid... voor de dingen te durven gaan dragen... En zodoende niet meer de man te blijven beschouwen als een instrument... dat men listig hanteren moet, alvorens zijn zin te kunnen krijgen. De vijftig jaren die achter ons liggen, zijn met zeer veel talent uitgebeeld. Met de wens dat ze veel mogen bijdragen tot wederzijds begrip... tussen de beide geslachten en ook tussen de verschillende generaties. En tot het uiteindelijk vinden door vele vrouwen van hun eigen stijl verklaar ik de tentoonstelling... de Nederlandse vrouw 1898-1948 geopend. Ja, Juliana. En dan ook nog een grapje. En wat voor een grapje. Uh, maar ze zegt ook iets belangrijks. In de toekomst mogen het niet meer nodig zijn... de rol van de vrouw apart te belichten... omdat dan eindelijk het geslacht... bij de prestatie onbelangrijk wordt geacht. Mikke Aarts, uh, dit is 1948. We zijn nu in 2013 aangeland. Zijn de woorden van... Juliana, inmiddels werkelijkheid geworden. Er hoeven geen tentoonstellingen meer te komen... of iets vergelijkbaars, want de prestatie... en het geslacht, dat, wordt, dat telt allemaal niet meer. De vrouw is er, laten we maar zeggen... Ik geloof dat uh, collega Noordervliet net uh, uitstekend heeft aangegeven... dat er nog veel te winnen valt. En uh, uh, misschien is het wel aardig om, om te weten... dat uh, de, het Nationaal Comité uh, 200 jaar Koninkrijk... Uh, heeft uh, de leden van het comité leesvoorgegeven. En dat is het boek uh, Verleden van Nederland. Dat is een, Verleden van Nederland is een boek uh, maar bij de gelijknamige televisieserie... waar Geert Mak ons uh, uh, meenam aan de hand door de geschiedenis van Nederland. Nou, dat, uh, dat hebben alle commissieleden moeten lezen en een van de vrouwelijke commissieleden... die heeft toen uh, uh, op de eerste vergadering een vraag gesteld van... het was haar opgevallen dat er pakweg op vijf, maximaal vijf plekken in dit boek... een vrouw langskwam, waarvan er misschien drie met name werden genoemd. Zij zelf was van Turkse, is van Turkse afkomst. En zij zelf op school had al vaker iets over vrouwen genomen, vernomen... dan er nu in dit Nederlandse handboek uh, te lezen viel dat kon toch niet waar zijn? Er wonen toch ook vrouwen in Nederland en die hadden toch ook wel iets gedaan aan het verleden van Nederland. Nou, de voorzitter van de commissie wist dat nog zo net niet. Kijk, dat zijn nou de dingen waarom ik denk, nou nee, helaas heeft koningin ja. Juliana geen gelijk ja. op dit moment. Als we onder historici er nog niet zijn, dan zal het in de rest van, de, van Nederland wel helemaal ja. waardeloos zijn. Dat is, dan is de boodschap. Ja. Maar maar, ja. Ik wou even. Voor, Geert Mak was niet in die televisie, Hij was zo groenhuis. Geert ja. Mak als, was in, in Europa. Mark, maar ja. Dan, ja. Oh Scheld, ja. Ja. ja, goed. goed dat je, ja. Ja. Ja. Ja, ik, ik kan als vrouw die mannen allemaal niet zo goed ja, dat zal, dat zal het zijn. Carlijn, uh, we hadden net al even die tentoonstelling van 1898 ja. genoemd... Hè, als de moeder van de vrouwententoonstellingen. Uh, en die tentoonstelling van 1898 ging vooral ook... die heette ik, ook de arbeid van vrouwen. Het liet zien uh, ja. wat vrouwen allemaal deden. Nee, de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid heette die voluit. ja, ja En wat was daar, heel kort even... Wat, wat was nou de kern van het verhaal van die tentoonstelling uh, ze wilde heel graag laten zien wat vrouwen uh, aan arbeid verrichten, dat specifiek uitlichten en dat allemaal door en voor vrouwen, om te laten zien wat ze, wat ze waard waren als burgers en hoe ze echt een bijdrage leverden aan de maatschappij als vrouwen ja, en is dan als een 1913 een nieuwe tentoonstelling ja. wordt georganiseerd. Wat, wat is dan het verschil? Wat, wat, wat, wat laten die vrouwen van 1913 dan meer zien... dan dat ze goede burgeressen zijn? Is, is er inmiddels iets aan veranderd? Nou, dat, dat willen ze ook benadrukken dan. Ze, ze, uh, Mia Bossef en de president van de tentoonstelling... die ligt ook in haar openingswoord toe... dat ze alweer 15 jaar verder zijn... en dat er alweer uh, veel meer is bereikt sinds 1898. Want je moet natuurlijk wel iets van vooruitgang laten zien. Want anders dan, uh, doen ze zichzelf uiteraard tekort. En ze willen ook in 1913 weer laten zien... hoe goed ze als uh, burgers uh, uh, kunnen zijn... Um, maar dan, dan wijzen ze er vooral op dat ze in 1898 nog echt. Dan wordt de tentoonstelling alleen door vrouwen georganiseerd. En in 1913 mogen er ook uh, mannen meedoen in de tentoonstellingscomité's, uh, in de verschillende afdelingen. Want de tentoonstelling bestond uit heel veel verschillende afdelingen. En dan mogen er ook mannen uh, meedoen met de organisatie. Want inmiddels hoeven ze niet meer te bewijzen dat ze dat allemaal ook al kunnen. Want de eerste tentoonstelling was ook. Niet alleen alle arbeid die, die ze lieten zien... maar ook de organisatie van de tentoonstelling... was een manier om al te laten zien dat ze dat konden. Die organisatie samen, dus die tentoonstelling op poten zetten... was ook eigenlijk een vorm van vrouwenarbeid. En er was natuurlijk ook een agenda bij die tentoonstelling. Ja. En dat was in dat geval, moeten wij, dat zijn we een beetje vergeten inmiddels misschien, maar dat was natuurlijk het kiesrecht. Er was duidelijk een politieke agenda om te laten zien: kijk, dit is er allemaal al bereikt. En inderdaad, we kunnen nu laten zien dat we nog weer verder zijn. Nou, wordt het toch langzaam, want wel eens tijd ja. dat er vrouwenkiesrecht ook komt. Er was zelfs een kiesrechtszaal, als ik het ja. goed heb. Ja. Ja. En wat was daar dan te zien en wat ja. waren er nog meer? Nou, laten we even bij de kiesrechtszaal stilstaan. Ja, dus, dus, daar hing een hele grote uh, wandplakkaat uh, uh, waarop te zien in welke landen er al vrouwenkiesrecht was uh, uh, ingesteld. En in Nederland was dat dus nog niet het geval. En dat gebruik is heel handig om te laten zien van, nou ja, wij staan in de, uh, op de ladder van, uh, uh, van beschaving, van Europese beschaving. Niet helemaal onderaan, maar toch nog niet bovenaan, want in Nederland is er nog geen kiesrecht. Dus aan de ene kant was het een hele aansluiting bij het nationale. Uh, alle nationale vieringen in Nederland... door die konings... Uh, door de viering van het koninkrijk uh, ja, aan te gaan. haken. Ja. Maar aan de andere kant keken ze ook over de grenzen heen... om te laten zien van... nou ja, we kunnen wel alleen naar Nederland staren... maar... Uh, ...andere landen doen het toch wel een stukje beter. En als wij in Nederland niet helemaal onderaan uh, willen bungelen... ...dan wordt het hoog tijd dat we het hoogtijd, vrouwenkiesrecht ja, gaan invoeren. Ja, dus ja. net als ja. dat ze het Koningshuis handig gebruikten... Uh, ...keken ze ook naar Europa voor... En werd er dan, uh, dan ook samengewerkt met de beweging... ...die voor algemeen kiesrecht bezig was? Want dat was er ook nog niet ja, in uh, 1913. Ja. Uh, ze hadden de Nederlandse Bond voor Vrouwenkiesrecht... ...de Vereniging voor er ...was zelfs een mannenbond voor vrouwenkiesrecht... ...die ook af en toe een lezing mocht geven... natuurlijk niet zo vaak als de Vrouwenverenigingen. En uh, er was een internationale kiesrechtorganisatie. Uh, waar ook de presidenten. Uh, Carrie Chapman Cat. kwam ook spreken op de tentoonstelling. Ja. En dan begrijp ik dat er uh, veel kritiek ook was. tegelijkertijd op die, ook op die tweede vrouwententoonstelling. Mm -hmm. Met name van. het zal wel weer niet zo zijn. de socialistische arbeidersbeweging zeiden. en ook weer van de katholieken. Laten we bij die socialisten beginnen, want dat lijkt mm -hmm. me de meest steekhoudende kritiek. En dan komen we heel, misschien nog wel even aan die katholieken toe. Um, de socialistische kritiek is natuurlijk bijna voorspelbaar. Dit gaat niet over de proletarische vrouw. Dit gaat uh, niet over arbeidersvrouwen. Dit gaat over dames. Uh, wanneer komen de echte vrouw of de echte, de arbeidersvrouw is aan de beurt? Sloeg die kritiek ergens op? Um, nou, het kwam in eerste instantie uh, door uh, Anna Polak... die, de, uh, die bij de, het Bureau voor Vrouwenarbeid hoorde. En zij vond... het was niet zozeer dat zij daarom niet wilde meedoen aan de tentoonstelling... maar zij vond de voorbereidingstijd tekort. Dus het was meer een soort van uh, krachtmeting tussen vrouwen... en misschien wrevel onderling die ervoor zorgde... dat het uh, Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid zich terugtrok dan dat, dat het ook echt om de vrouwen... Het, wat je zegt nu eigenlijk gewoon dat het vrouwelijke het ging helemaal nergens over, dat ja, zeg en je. Nou geef ik, en natuurlijk. Nee, uh, nee, ik vraag het je <laughs> alleen even over of, of dat is wat je zegt. Nee, nou ja, het was wel een, een uh, dat, dat ze. Dat ze verschillende van mening op wat voor manier de tentoonstelling tot stand moest komen. En zij wilden liever een congres omdat in die korte voorbereidingstijd kon die uh, tentoonstelling nooit uh, op poten worden gezet. Ja. Omdat de tentoonstelling van 1898 vijf jaar de tijd had. En dat zij geloofden dat nooit vrouwen de, in de korte ja. tijd dat konden maar, doen. Maar in die inhoudelijke kritiek die dan door deze mevrouw wat minder was, maar die je bij socialistische... Kranten, et cetera, in die tijd veel al tegenkomt. De, de dames ja. doen het voor zichzelf en ze vergeten de proletarische vrouw. Was dat allemaal helemaal onzin, Mieke? Of? Ja, dat vind ik eigenlijk wel. Goed zo. Het, uh, dat is een heel oud strijdpunt. En helaas zijn de socialisten erin geslaagd... de beeldvorming dermate grondig te beïnvloeden... dat wij allemaal nu nog steeds denken dat dat eigenlijk zo was. Maar uh, daar valt een hele hoop op af te dingen. Je moet je realiseren dat uh, de hele 19e eeuwse politiek... en dat is tot op de dag van vandaag het geval... is natuurlijk vertegenwoordigerspolitiek. Dus ook bij de socialisten zijn het allemaal zaakwaarnemers. Dat zijn natuurlijk voor het overgrote deel... die mensen die zich politiek in Den Haag manifesteren... zeker ook zelf geen arbeiders, in tegendeel... Nou, ook daar zijn de Roland Holsten van der Schalk, uh, de Troelstra zelf, uh, de, uh, hoe heet die, Frank uh, uh, van der Goers, uh, dat zijn banken, dat is zelfs ja. een beursmeneer. Dus, dus ach, dus uh, valt reuze mee. Eigenlijk... Met dat... Sorry, ga verder. Ja. Nee, nou ja, dat is één ding. En uh, dat, het is dus eerder, en dat, uh, dat is eigenlijk heel veel historica's hebben dat ook uitgezocht. Het gaat daar in feite ook over gekissen, namelijk van ruzie om het electoraat. En uh, met, met een mooi verhaal. Wat die socialisten zelf voor die arbeidsvrouw hebben gedaan... dat zou ik nou wel eens opgezond Goed. willen zien. De, de, Niks de, de, de namen, socialisten, he? daar is me afgerekend. Laten we dan nog even de katholieke kritiek erbij nemen. En daar heb ik van begrepen dat het ongeveer hierop neerkwam... dat in veel katholieke bladen als De Tijd en De Maasbode... de tentoonstelling werd omschreven als hypermodern mm -hmm. en dus fout. Maar het allerergste was geen kloosterzusters te zien op de exposities... terwijl die nonnen zoveel goed sociaal werk hadden gedaan. Nou, Klopt dit dan wel? Nee, nee ook niet. Ook al nee, niet. Kijk, nee. Nee. nee, als je de katalogus er goed op naleest... Je moet die kranten dan... niet geloven. Nee, als... nee. Het zijn historische bronnen. Ja, maar de tentoonstelling ja, ja, ja. was dat ja, heel begon. groot. Nee, nee, nou, vertel. Nou ja, je had ja. De, de historische afdeling, uiteraard speelde geschiedenis een hele grote rol op deze tentoonstelling. En je had een hele grote historische afdeling waar uh, heel veel, uh, onder Willemina Drucker hard aan mee heeft gewerkt. En daar was een hele kleine katholieke inzending, een stuk of zeven uh, objecten waren daar te zien. Maar daar waren onder andere een kostuum van een begijn te zien, een rozenkrans en uh, wel de Katholieke clichés, misschien. Maar er waren wel wat dingen over katholieke vrouwen en nonnen te zien. Dus het is okay. hele dus een hele onterechte, <tomst> <de tomst> onterechte. het is een hele grote onterechte Het ironische is ook dat uiteindelijk dat ook bij deze tentoonstelling, anders dan in Vermoeden op Dochterstaat. werd er over het hele land door honderden vrouwen in comité's aan dit gebeuren gewerkt. En daar waren aanvankelijk ook heel veel katholieke vrouwen bij. Maar die kregen, en dat kunnen wij dus nu uit bronnen, uit het archief namelijk nou, zien. die kregen een oekase van de bischop thuis dat dat niet mocht. En die zijn er toen voor een deel weer uitgegaan, maar op individueel niveau zijn ook tot zelfs in 1913 toe ook katholieke vrouwen gewoon mee blijven werken. Want gelukkig luisteren ook toen al niet alle katholieke vrouwen naar de bisschop. Ja, yes, we hebben de katholieke socialisten achterin volgens uh, En dan <lacht> blijkt dat allebei niet steekhalen. is dat de dames gelijk hadden. Ik denk dat het, het klinkt heel fijn eigenlijk. De um, Carlijn, als je nou. Jij, jij maakt de studie van die verschillende vrouwen tentoonstellingen. Mm -hmm. Als ik nou even voor het gemak zeg, het is een soort showing off, een soort parade van het eigen kunnen. Um, ik zeg het nog ook even voor het gemak, het was een soort, tussen dus een soort actiemiddel. Ja. Wat was nou de gedachte erachter? Wat? Uh, de gedachte was om te laten zien wat vrouwen uh, konden, inderdaad. Want wat ze echt letterlijk uitlichten. Omdat uh, dat nog steeds nodig is. Om dat uh, te laten zien dat... Uh, want als ze dat niet... Ze moesten het letterlijk tentoonstellen, als het ware, om, na, om daar de aandacht voor te vragen. En vrouwen zichtbaar maken in heden en verleden. Om, uh, om dat burgerschap te eisen. Juist. Zo ging het toen. En dat was wetkennelijk niet voldoende gezien. Dus het moest in een tentoonstelling ja. gelaten zien. En er kwam later in de geschiedenis een moment dat vrouwen gewoon de straat op gingen. En daar gaan we even mee afsluiten. Toen deden vrouwen het, vrouwen het ineens heel anders. dat je ook een slaap in? En wil ja. nee, Actiegroep de vormina. wil afschaffing van de Nee. U hè, als vrouw. U had minder mogelijkheden dan de man. U zit toch thuis? Vindt u het huishouden dan fijn? Nou, niet zo leuk, maar ja... ja precies, en daar zijn we nou tegen. Nou, maar het moet je gedaan worden. worden. En het moet er gekocht worden. worden. Maar iemand kan toch ook helpen? We kunnen het toch samen doen? Maar waarom zou ik dat doen? Ah, nee, dat Ja, dat is flauwekul. Nee, maar goed, dit was Helder. Bent u ook tegen de blanke slavernij? Doe dan mee met Dolomina. We hebben nog 20 seconden om het af te ronden. Mieke, heb jij ooit meegedaan hieraan? Ik heb alleen uh, Bloemhoven helpen mee bezetten. Nou, ja, toen deed wat. ik net eindelijk zo. Hey, en Carlijn, als je dit hoort, denk je... dat was toch wel een leuke tijd, de jaren zeventig? Jazeker, maar ik vind toch de eerste golf leuker. Goed, helder. <laughs> nou, Carlijn, Slager en Mieke Aarts, heel erg bedankt voor jullie toelichting. Ja. En de tentoonstelling is waar ook alweer precies? In de oh, ja. KB. In Den Haag dus. Den Haag. Den Haag. En het congres ook. Je kan nog ja. aanmelden. En Tot mannen, mannen mogen ook komen. Ja, yes. zeker. Ja. Prima. Goed, wij gaan nu even plaatsmaken ah. voor het nieuws van 11 uur. Daarna zijn we terug met Elaine Montijn over haar nieuwe boek. En dat gaat over naar buiten. En het laatste deel van onze serie over de Waddeneilanden. Tot zo. Tot na het nieuws van 11 uur.